In Brussel heeft de NAVO vandaag nog geen overeenstemming weten te bereiken... over de rol van het bondgenootschap in de Libië-crisis. Libië heeft de bemanning van een Italiaanse sleepboot vrijgelaten. Het schip, met elf man aan boord, vaart nu richting Italië. De elfkoppige bemanning werd gisteren in Tripoli gevangen genomen... kort voor de eerste luchtaanval van de internationale coalitie. Aan die coalitie doet ook Italië mee. In Jemen heeft president Saleh zijn regering naar huis gestuurd. Volgens het staatspersbureau wil Saleh op die manier de onrust in het land terugdringen. De ontslagen ministersploeg blijft aan als interimregering tot er een nieuw kabinet is benoemd. De druk op de president neemt toe. Drie ministers en de VN-ambassadeur hadden hun ontslag al ingediend en nu willen ook de leider van zijn eigen stam dat de president opstapt.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 De verkiezingen zijn een opsteker voor Merkel. Bij deelstaatsverkiezingen in Hamburg vorige maand verloor haar partij 20 procent. De winst voor de Groenen wordt toegeschreven aan hun anti-kernenergiestandpunt... vanwege de crisis rond de kerncentrale in Japan.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 Het parlementslid uit Oostenrijk, een conservatief, heeft onder druk van zijn partij als een zetel opgegeven. De andere twee zijn sociaaldemocraten. De PvdA in het Europarlement vindt dat ook zij weg moeten. Het weer. Vannacht op veel plaatsen lichte vorst, plaatselijk ook kans op een mistbank. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en droog en 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden, binnen zit Max van Wezel. En dan eerst het overige nieuws van de afgelopen 48 uur. 435 Ivorianen om het leven gekomen bij gewelddadigheden. Zeker 69 mensen gedood in zuid soedan 31 betogers onder wie drie kinderen doodgeschoten in Jemen... In Bahrein twee doden en meer dan 200 gewonden. Voor sommige landen toch wel erg dat de media hun handen zo vol hebben aan Japan en Libië. was dat en het nummer heette I like to. Welkom bij de zondageditie van Met het oog op morgen, waarin we het uiteraard gaan hebben over Japan, maar vooral over Libië. Voor de tweede keer in een week heeft kolonel Gaddafi vanavond een staakt het vuren afgekondigd. Dit nadat Libische eenheden tijdens de operatie Odyssey Dawn door geallieerde vliegtuigen en tomahawk raketten zijn bestookt. We zoeken straks contact met verslaggevers Arnold Karskens van de Pers... in de Libische hoofdstad Tripoli en Hans-Jaap Medessen van de Wereldomroep... die bij de rebellen in Benghazi is. Over de operatie van de geallieerden hoort u de mening van generaal buitendienst Hans Cousy, in de jaren negentig bevelhebber der landstrijdkrachten... en in 1995 betrokken bij de val van Srebrenica. En over de gevolgen van de interventie voor de Arabische wereld... praten we met Bertus Hendricks van het instituut Klingendaal. Om 5:12 krijgt u antwoord op de vraag... waarom Odyssey Doon eigenlijk Odyssey Doon heet. En van een heel ander kaliber is het vraaggesprek met Susanna van der Hunne... schrijfster van het boek Stervensdruk. Geen tijd om dood te gaan. Ze kreeg op haar 43ste eierstokkanker en leef gelukkig nog. Maar wat voor doodsangsten stond ze uit. Dan is er uiteraard straks de rubriek De Krant van Morgen... maar eerst het nieuws van vandaag. Sunday, the 20 of maart... 2011. Het libische leger kondigde een nieuw staakt het vuur af dat vanavond is ingegaan. The armed forces has issued its command to all military units in Libya to safeguard the immediate ceasefire everywhere in Libya, starting from 9 o'clock this evening. Heel andere taal dan de strijdlustige woorden van morgen van de libische leider Gaddafi. Alle Libiërs zullen in opstand komen, zei hij. En wij zullen ze wapens geven om de verraders uit te roeien. All Libya will revolt. we will distribute arms De geallieerde luchtaanvallen op zijn land zijn volgens Gaddafi terreurdaden die onschuldige burgers treffen. De staatstelevisie zond beelden uit om dat te staven. Gewonden in ziekenhuizen, maar ze waren nog mans genoeg... om Gaddafi hun eeuwige trouw te beloven. 64 onschuldige burgers zijn gedood volgens Libië. Aanleiding voor de Arabische Liga om de geallieerde aanvallen te veroordelen. Volgens secretaris-generaal Amar Moussa was in de Verenigde Naties afgesproken... om burgers te beschermen, niet om ze te bombarderen. De Amerikaanse legerleider Mullen ontkent dat burgers zijn gedood. I seen any of casualties. Bang dat de Arabische landen hun steun aan de operatie intrekken, is hij niet. Qatar maakt zich al op om een bijdrage te leveren, zegt hij. Er zijn airplanes in vooral van Qatar, die in de into position we speak. De aanvallen op Libië zijn volgens Mullen een succes. De opmars van Gaddafi's troepen naar Benghazi is tot stand gebracht. De Libische luchtafweer is vrijwel uitgeschakeld en het vliegverbod is een feit. De yesterday went went very well. Uh, certainly uh, the the uh, and, and putting in place a no fly zone, which is what we're uh, what we're doing right now. And effectively, uh, he hasn't had any uh, aircraft or helicopters fly in the last couple days. So no Zij oppervelhebber Mullen. Vanavond werd er ook gezien boven de Amtswoning van Gaddafi in Tripoli. Maar volgens Mullen zijn de geallieerden er niet op uit de kolonel af te zetten. Gaddafi moet zelf een beslissing nemen over zijn toekomst, zegt hij. Voor de opstandelingen is het een uitgemaakte zaak. Het tijdperk Gaddafi is voorbij. De Libische mensen lijden al meer dan 41 jaar onder dit oppervlakkige regime. En we zijn tegen hen. Het is voorbij. 41 jaar is voorbij. Over, over. Over zijn de problemen nog niet voor Japan. Het aantal doden en vermisten na de verwoestende tsunami loopt gestaag op. Tot boven de 20.000 inmiddels. Wel werden negen dagen na de ramp nog twee mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Een vrouw van 80 en haar 16-jarige kleinzoon. De toestand in de zwaar beschadigde kerncentrale in Fukushima is nog steeds ernstig, volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap. Ook al is de situatie iets verbeterd. Er zijn some positieve ontwikkelingen in de last 24 uur. Maar de situatie op de Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Very serious. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Ja, jammer dat we de Libische legerleider, of legerwoordvoerder niet bij de hand hebben... om nu aan te kondigen. Hier komt de krant vanmorgen met Freddy van Hoe ongelijk de strijd tussen de Libiërs onderling is... onderstreept NRC Next in een artikel over de begrafenis... van twintig jongeren die gisteren in Benghazi zijn gesneuveld. Een van hun vrienden houdt een toespraak. Wij zijn geen strijders, roept hij. Een maand geleden was ik nog aan het studeren. Ik had nog nooit de machine weer aangeraakt. De Libische rebellen zien er stoer uit met hun Kalashnikov, schrijft de verslaggever. Maar dit is een oorlog waarin geoefende soldaten strijd leveren tegen studenten... Boekhouders en kantoorbedienden. Volgens de AD houden de geallieerden geen rekening met een lange strijd. En een plan B, wat doen we na het instellen en controleren van de no-fly zone, is er gewoon niet. En als Gaddafi niet wordt verdreven door de luchtaanvallen, is de inzet van grondtroepen de enige overgebleven optie. En daar zitten de geallieerden bepaald niet op te wachten. Als de opstandelingen winnen, hebben ze ook een probleem. Dan dreigt een onderlinge machtsstrijd tussen de verschillende Libische stammen. Ook de Telegraaf stelt in het commentaar vast dat het de vraag is hoe ver de coalitie bereid is te gaan. Een nederlaag voor de troepen van Gaddafi kan leiden tot een impasse waarbij Gaddafi in Tripoli blijft zitten... en de opstandelingen niet over voldoende capaciteit beschikken om hem te verjagen. Het gaat er dus om wat de coalitie bereid is te doen om Gaddafi ten val te brengen, schrijft de Telegraaf. In Spits legt defensiespecialist Coco Leijn uit dat Gaddafi's vertrek onvermijdelijk is... Hij is makkelijk te vinden, iedereen weet waar zijn bunker is. Maar Colijn zegt ook dat de geallieerden zich niet goed hebben kunnen voorbereiden op de tijd na Gaddafi. Want in Libië staat geen natuurlijke opvolger klaar. Trouw gaat in het commentaar in op de positie van de Franse president Sarkozy. Hij nam het initiatief voor het optreden tegen Gaddafi. Eerst wekte hij de indruk de Arabische lente niet te begrijpen. Maar nu bezet Frankrijk weer een prominente plaats op het internationale podium. En dat diplomatieke succes kan Sarkozy misschien redden. Dat heeft hij nodig, want zijn score in de peilingen heeft een historisch dieptepunt bereikt. Trouw schrijft, net als alle dagbladen, over dat andere gebied dat onze aandacht vergt. Langs de kust van het rampgebied in Japan doet zich een on ...onverwacht geologisch verschijnsel voor. Door de aardbeving is het land hier 70 centimeter gezonken. Delen van de dorpen langs de kust verdwijnen bij vloed onder water. Omgekeerd kunnen visserspoten hier en daar niet bij de stijger komen... ...omdat het water niet langer diep genoeg is. En verder... Uitsluitend jongeren aanpakken die overlast veroorzaken, maakt buurten niet veiliger. Het is goedkope spierballentaal. Repressief beleid werkt niet, sterker nog, het verergert het probleem. Spits schrijft dat verschillende deskundigen daarvoor waarschuwen. Ze reageren op de ambities van het kabinet om de jeugd keihard aan te pakken... en de uitlatingen van de PVV over het oprichten van ASO-dorpen. Premier Rutte is populair bij mensen die CDA... Pvv maar ook D66 hebben gestemd. Het AD schrijft dat volgens opiniepeiler Maurice de Hond... eigenlijk iedereen ongekend positief over de premier is. Zelfs 28% van de GroenLinks-stemmers en 21% van de SP-stemmers... is enthousiast over Mark Rutte. Of minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken populair is, wordt de vraag. Hij heeft vrijdag een aantal benoemingen tot ambassadeur bekendgemaakt... en daarbij zijn veel jongeren... Tot voor kort was een ambassadeur per definitie een vijftiger. Nu zijn er mensen bij vanaf eind dertig. Volgens de Volkskrant die dit meldt zitten oudere diplomaten nu te knarsen tanden. Vele van hen komen niet meer aan de beurt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. really.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 Milo heet die. Nummer heet You and Me en het uh, verschijnt deze maand. Wat is hier done Heet de militaire operatie van de geallieerden in Libië. Vanavond weer vier heren te gast om over de situatie in het Noord-Afrikaanse land te praten en ze bevinden zich allemaal. Ver van me af. In Tripoli zit namelijk verslaggever Arnold Karskens... van het Dagblad de Pers. In Benghazi, in het oosten van Libië... Hans-Jaap Medissen van de Wereldomroep. Nou, we komen langzaam dichterbij. In Den Haag, Hans Koussi, voormalig bevelhebber van de landstrijdkrachten. En in Amsterdam, Bertus Hendricks... de Midden-Oosten deskundige van instituut Klingendaal. Maar we gaan eerst naar Tripoli. Want Arnold Karskens, eh, om acht uur Nederlandse tijd... heeft kolonel Gaddafi een staakt het vuren afgekondigd. Merk je daar wat van? Nou, daar merk je niet veel van. Uh, want 150, 200 meter van mijn uh, hotel staat een stapje geschud. Dus dat, uh, nou, een half uurtje geleden, pompte dat nog uh, granaten de lucht in. Dus uh, ja, ik was bij die persconferentie waar het werd uh, uh, kenbaar gemaakt. Maar uh, ja, het was weer een, een herbevestiging van het staakt-het vuren. Maar ja, uh, goed, dat ze zelf, Dus uh, ja, want ja dit is voor, de, voor de bühne is het eigenlijk hè. Want wie schiet er op wie precies in Tripoli? Nou ja, het is... Misschien wel op, op, op kleine spionagevliegtuigen, want ik, ik hoor eigenlijk niet echt uh, niks overkomen of, of op wat dan ook, of op mirages of uh, wat dan ook. Dus uh, ja, ze dus schieten op iets in de lucht, want die traces, die, die gaan recht omhoog En uh, nou ja, er wordt ook al gebombardeerd uh, in de omgeving. Uh, hier in het zuiden zijn er ook uh, ruik, rook. Uh, ...pluim te zien en in de buurt van, het, uh, van de kazernes van, van Gaddafi. Dus uh, nou ja, ze zijn bezig. Dus ze willen gewoon het werk kap afmaken. Maar ik, ho ik hoop eigenlijk ook dat ze stoppen met, het, met dat met Want uh, ja, ze dekten tegen uh, ze dat uh, van de mat en dan uh, vlak bij mijn hotel. Dus als ze missen. Hey, dan, uh, nice. yeah, nice, ja. Dat is nou. Van, ja. Uh, gisteravond was je ook in uh, met het oog op morgen. Toen zei je dat je vandaag op zoek zou gaan voor ons naar de plaatsen waar de Amerikaanse Tomahawk kruisraketten zijn ingeslagen. Heb je die plaatsen gevonden inmiddels? Uh, ja, ik heb ze gevonden, maar het waren allemaal militaire, uh, uh, uh, ja, militaire kazernes en dergelijke. Dus daar kwam ik heel niet bij. Ik ben wel naar de begrafenis geweest van uh, iets van 26 mensen die zijn omgekomen. Uh, drie burgers en de rest waren militairen hier aan het stand van Tripoli. En dat was gewoon een vrij dramatische bijeenkomst natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een enorme propagandastunt van Kaddafi, precies wat hij wil natuurlijk. Er werd een baby begraven van drie maanden. Ik heb het lijkt niet gezien hoor, maar uh, ik heb wel de vader gesproken. En, en de broer van een uh, man van 29, die toevallig net op het standpunt, uh, op moment uh, dat hij langs de uh, kazerne uh, werd getroffen door uh, granaatgerven van het tomahawk. Dus er was, uh, nou ja, honderden, zo niet duizenden mensen waren vertegenwoordigd en die schreeuwden natuurlijk allemaal uh, om, uh, ja, dat, dat Obama maar eens een keer een kwap terug moet krijgen. Ja. Als uh, de Amerikaanse opperbevelhebber Mullen zegt dat er geen burgers geraakt zijn, is dat dus niet helemaal waar? Nee, maar dat is ook bijna onmogelijk natuurlijk. Hè. Kijk eens, die, die militaire complexen liggen natuurlijk altijd tegen die woonwijken aan. En, uh, en als er geen woningen staan, als die complexen staan, dan komen mensen er zelf aan toe Of rijden langs, zoals in dit geval. En uh, ja, je kunt onmogelijk hakken zonder spanners te maken. Dus, uh... Ja, er vallen gewoon slachtoffers. Oh. Nou ja, en, en daar is natuurlijk de dag ook een beetje op uit... om dat uit te buiten natuurlijk. Ja. En dat begint te werken, want daarnet hoorden we dat... de secretaris-generaal van de Arabische Liga, Amr Moussa, heeft gezegd... het was de bedoeling om een no-fly zone in te stellen... maar niet om burgers te bombarderen. Dus die beginnen kritiek ja, ja. te hebben op de operatie. Ja, nou, dat, dat, dat is hier ook een beetje... dat ze zeggen van, ja, uh, uh, yeah, die... die uh, is nou het hardste bezig om, om de burgers te bestoken? Hè? Zijn dat nou uh, de NAVO-troepen of, uh, of zijn dat nou de troepen van Gaddafi? Dus uh, nou ja, goed, en ik, ik weet de verhouding niet precies of zo, maar ja, de, kijk, dat, dat heb je op het moment dat je, dat je hier gaat, gaat schieten, dan, uh, ja, dan uh, krijg je natuurlijk die propagandagolven vanuit deze kant uh, over je heen. En, en uh, nou ja, de, dat wordt ook uitgespeeld natuurlijk. Hè. Hier zelf aan Liepse zijde wordt natuurlijk ook alles gedaan... om de vredeliefendheid te benadrukken. Nu zijn ze ook wel om een vredesmars van, van Tripoli naar Benghazi te organiseren. En, en om dat daar is Gaddafi te van plan. Dan ja, nou ja dat, dat is natuurlijk allemaal verbaal. Is dat? Maar dan willen ze weer in een kring gaan zitten en dan praten... En Echt nadrukken dat het een interne aangelegenheid is. Hè, dat hele conflict, mm. en dat het buitenland er niks uh, te zoeken heeft. Hier. Dankjewel, Arnold Karskens. En uh, ik hoop dat de uh, gevechtshandelingen niet te dicht bij je... in de buurt van je hotel komen. Arnold Karskens was dat in Tripoli. Hans-Jaap Medersen van de Wereldomroep zit ondertussen oostelijker... in Benghazi. We proberen nu contact met hem te krijgen. Uh, Hans-Jaap, allereerst uh, Al Jazeera meldde daarnet... dat volgens de opstandelingen meer dan... 8000 van hun inmiddels door het regime zouden zijn gedood. Is, is daar jou iets van bekend? 8000 doden? In heel Libië of zo. Ja, in heel Libië. En wie heeft dat dan geteld? De opstandelingen hebben dat verteld aan wie al Jassira. Hebben ze er tijd voor gehad en dat soort dingen... Ja, kijk, er zijn natuurlijk wel een paar dingen die dan wel een rol spelen... Uh, ronde getallen moet je nooit geloven. In welke situatie dan ook? Oorlogen of aardbevingen. En ik weet het niet. Uh, ik kan hier niets aan tellen. Ik ben bekend geworden als de lijkenteller van Haiti. Waar ik al geconstateerd heb dat daar zwaar overdreven is. Ja, het is oorlog. Het is propagandatijd. Uh, het is volslagen onduidelijk natuurlijk. Hoeveel doden hier gevallen zijn. Dat kan niemand echt goed bijhouden. De telefoonverbindingen zijn slecht. Er zijn de, de, de rebellen, de opstandelingen zijn zelf enorm chaotisch. Ze weten zelf niet eens hoeveel ze zelf zijn, denk ik. En Al Jazeera is gewoon een zender die, zeker in het Engels, uh, goede kwaliteit levert. Maar de Arabische kant van Al Jazeera is een actiezender eigenlijk, uh, zoals je het rechtse Fox News in Amerika hebt. Dan heb je Al Jazeera Arabic, dat zeker in deze tijden ja, de revolutie aanzwengelt. Dus die doet, doet daar een graag mee aan dat soort berichten. Hoe is de stemming in Benghazi? Ik bedoel, wat merk je daar van de interventie van de galieerden? Nou ja, ik ben buiten de stad geweest. Uh, want ik heb wel eens zware knallen gehoord uh, de afgelopen nacht. Uh, en dan konden we natuurlijk niet meteen gaan kijken, s'nachts. Um, en dan zie je dus, ja, buiten de stad heb je die enorme uh, vlakte waar tanks stonden, uh, raketten. En die zijn allemaal uh, gebombardeerd, ongeveer 20 kilometer buiten Benghazi. En daar zijn allemaal mannen heen gegaan die um, daar komen feestvieren. En Frankrijk vooral komen bedanken, en ook andere landen. En... Um, het is daar één grote slachting, je zou het bijna kunnen vergelijken... maar dat waren er volgens mij veel meer de weg naar Basra ooit in de 1991... na de Golfoorlog, toen de troepen van uh, Saddam vluchten terug uh, Irak in... dat ze daar toch gebombardeerd werden. En hier zie je ook, er staan tanks gericht op de stad die zijn geraakt... maar er zijn raketinstallaties uh, die zijn op de weg staan... die en zijn op de andere kant gericht, dus die waren aan het vluchten... en zijn toen door uh, de vliegtuigen, de Franse vliegtuigen waarschijnlijk... dus. Uh, ...geraakt. Stellen mensen in uh, de buurt van Benghazi zich al in op een Libië zonder Gaddafi? Ja, dat, dat, daar dromen ze nog steeds van. Alleen zij weten ook wel dat het nog steeds uh, een moeilijke tocht zou kunnen zijn. Uh, ik denk dat zij vooral afhankelijk zijn van hun succes ook... ...dat er nieuwe opstanden in al die steden langs de, de kustlijn weer komen. Dat, dat als dat leger van uh, Gaddafi verzwakt wordt... Dat dan weer mensen de straten durven gaan, wapens durven op te nemen. En dat dan langzamerhand dus, ja, dat, dat, die revolutie weer nieuw momentum krijgt. En uh, ja, ze staan op dit moment trouwens ongeveer uh, 140 kilometer buiten Benghazi. Dan staan ze voor de poorten van Ashdabia, de eerste, volgende grote plaats. Daar staan de tanks van Gaddafi net buiten. En daar tegenover, met een kilometer niemands lopen tussen, staan dus de uh, opstandelingen. In tegenstelling tot wat ze. Uh, altijd doen is naar voren rijden. En op ze schieten staan ze nu vooral af te wachten op nieuwe luchtaanvallen. Want ze, ja, dat is natuurlijk heel makkelijk voor ze. Ze hebben hun een eigen luchtmacht nu ineens. Jij zit in het oosten. Is er iets bekend van de, wat, volgens mij, wat warrige situatie... helemaal in het westen van het land, bij steden als Misrata? Ja, wat ik begrijp van de berichten uit Misrata is gewoon... Uh, daar is natuurlijk gebeurd wat hier in Benghazi uh, gisteren bijna gebeurde. Hè. Als die troepen, die tanks, eenmaal echt in uh, stedelijk terrein zijn... Ja, dan zijn ze ook weer moeilijk te, te pakken te nemen door uh, luchtaanvallen. Want dan krijg je in de burgerslachtoffers en met de steun weer af. En uh, ja, in Israël kunnen die uh, troepen zich nog relatief vrij bewegen en dus ook schieten op van alles en nog wat. Dus daar worden nog steeds heel veel gevechten geleverd en uh, vallen steeds veel doden en gewonden. Dankjewel, Hans-Jap Medes. en hij bevindt zich in het bolwerk van de opstandelingen Benghazi. Nou, dan gaan we naar Den Haag respectievelijk, naar Amsterdam. Naar Den Haag, naar generaal buitendienst Hans Kouzy. Goedenavond. Goedenavond. En naar Amsterdam, naar Midden-Oosten deskundig van instituut Klingendaal, Bertus Hendricks. Ook goedenavond, Bertus. Goedenavond Max. Meneer Kousi, uh, Ja, de <gacht> hele avond weer op de buitenlandse tv. Net als in de tijd van de Irak-oorlog kunnen kijken naar allemaal flitslichten. Dit keer boven Tripoli. Wat, wat, wat hebben we nou gezien eigenlijk? Wat is het voor een militaire operatie? Ja, van die beelden word je niet echt veel wijzer hoe het er echt uitziet. Want uh, allerlei knallen, uh, weet je ook niet van welke kant die, uh, die komen. Nee, maar het is dus, wel spannende tv. Uh, ja, maar, maar uh, als je zegt van, van hoe staat het er nou bij... dan word je niet veel wijzer als je naar die beelden kijkt, vind ik wat doen de geallieerden op dit moment... Nou, die geallieerden hebben dus de no-fly-zone dus, uh, waargemaakt. En uh, misschien dat er niet alles voor 100% weg was. Nou, daar hebben ze vandaag dus uh, natuurlijk allemaal uh, foto's van genomen. En uh, waarschijnlijk zal vannacht dus nog wat uh, nawerk gebeuren... om uh, de laatste restjes ook nog te elimineren. Maar daarna uh, zijn de mogelijkheden dus maar beperkt. Want uh, zodra die uh, troepen in de steden zijn... dan kan je vanuit de lucht uh, niks doen, want dan maak je meer burgerslachtoffers dan dat je militairen uitschakelt. En alleen dus de tanks die uh, buiten de steden zijn... Ja, die zullen natuurlijk uh, onder schot genomen worden. Maar ik denk dat uh, de troepen van Gaddafi dat uh, zo min mogelijk nog zal doen. Is u duidelijk wie eigenlijk de leiding heeft van de operatie? Want uh, de Amerikaanse opperbevelhebber Mullen zei dat dat zijn wij... maar we willen het morgen eigenlijk overdragen. Maar hij zei ook niet aan wie. Dat kon Frankrijk zijn, het kon Engeland zijn, maar het kon ook de NAVO worden. Ja, dat is een uh, interessante vraag van u. Want tot nu toe is daar uh, weinig over gesproken. En uh, voordat uh, nog maar iemand de leiding had, uh, vlogen. Franse toestellen al boven Libië. Dus toen had ik het idee dat, uh, dat Frankrijk de leiding had genomen. Maar uh, de enorme bombardementen dus uh, vannacht. Dat zijn allemaal Amerikaanse bombardementen geweest. Dus uh, mij is het ook niet duidelijk. Uh, vanavond zou uh, de NAVO bepalen wat uh, hun rol uh, gaat zijn. Uh, en uh, daar heb ik nog niks van gehoord. Die vergadering zou vanavond zijn. En vanavond zouden ook de landen daar al met de NAVO-landen daar ook al meteen mee moeten instemmen. Maar ik heb daar nog helemaal niets van, van vernomen. Maar misschien duurt die vergadering ook iets langer dan, uh, dan ze gepland hadden. En het grote probleem, zegt u, is... Ja, hoe moet je verder na het instellen van zo'n no-fly-zone? Ja, precies. Want uh, ik ben bang dat, uh, dat met... Uh, nou, deze resolutie is dus duidelijk bekend, daar mogen geen grondroepen dus uh, uh, binnenkomen... Uh, dan zou er dus een nieuwe resolutie moeten komen. Maar ik denk niet dat die er komt. Omdat dan landen als uh, Rusland, China uh, waarschijnlijk een veto-recht gebruiken. En uh, dat is dan dus uh, niet, uh, niet uitvoerbaar. Dus ik, ik uh, zie het wat dat betreft uh, somber in. Dat het nog een hele tijd uh, die gevechten binnen de steden uh, zullen blijven voortduren. En wat vindt u van de tegenzetten die Gaddafi tot nu toe heeft uh, gedaan? Een staakt het vuren uitroepen. En oproepen tot een vreedzame demonstratie naar de rebellen in Benghazi. Ja, allemaal uh, tijd winnen en uh, proberen dus uh, de bevolking... Uh, andere informatie te geven dan de, dan de werkelijkheid is. En uh, ja dat past natuurlijk ook helemaal bij, uh, bij de positie die hij heeft gekozen. En wat kan hij doen als hij zijn lelijke kant uh, laat zien? Een stadsoorlog? Uh, ja, en daarmee uh, door blijven gaan en uh, heel veel uh, slachtoffers uh, maken. Uh, dat is... En, hopen dat uh, de opstandelingen er op een gegeven moment genoeg van krijgen... en uh, daarmee mee ophouden. Ik denk dat, dat, dat hij daarop hoopt. En uh, ja, uh, als, het, uh, als hij dat een tijd weet te rekken... dan uh, denk ik dat de Animo ook inderdaad wel erg af zal nemen. Vooral als er natuurlijk veel slachtoffers uh, vallen. Van de kant lijkt ook uh, niet helemaal duidelijk, meneer Coussy, uh, wat nou het doel van de operatie is. Want de Fransen hebben al gezegd... Uh, de, de rebellenregering wordt door ons erkend. Maar uh, admiraal Mullen van de Amerikanen... ontkende juist vandaag uh, Gaddafi te willen wippen. Dat was zijn eigen beslissing, of die ging of niet. I is het doel wel duidelijk? Nou, In de uh, resolutie van de Veiligheidsraad staat uh, heel duidelijk... dat het doel van de missie moet zijn... het beschermen van de bevolking in uh, Libië. En dus niet... Het verwijderen van, uh, van Gaddafi. Ja, maar daar denkt president Sarkozy dus kennelijk anders over. Die was de eerste die al meteen uh, dat ook als doel stelde. En ik denk dat dat politiek uh, niet zo uh, verstandig is geweest. En uh, ik denk dat Amerika dat dus ieder geval heeft willen rechtzetten. En dat is dus uh, gebeurd vandaag. Bertus Hendricks, ook goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ondertussen neemt de kritiek van de Arabische Liga toe. Die uh, hebben bij monden van uh, hun secretaris-generaal Amar Moussa vandaag gezegd... Van, dat wisten we helemaal niet dat er bombardementen zouden komen. Uh, dat wisten ze toch wel? Ja, dat lijkt mij ook zo waar in Parijs aanwezig bij de besprekingen... voordat uh, die bombardementen dus werden gelanceerd. Dus ik denk dat dat een beetje een poging is van, uh, van Amro Moussa... die ook nog kandidaat is voor het presidentschap in Egypte... wat volgens mij niet onbelangrijk is. Want uh, ja, als het verkeerd gaat in, in Libië... dan ben je toch niet graag geassocieerd worden met uh, kruisraketten... want die hebben in de Arabische wereld meestal uh, fel anti-Amerikaans gevoelens op, uh, gelopen, uh, opge opgeroepen... Um, en Gaddafi speelt natuurlijk een beetje op dat uh, nationalistische uh, element. En als de beelden uh, komen en als er weer, uh, zoals meestal bij dit soort uh, gelegenheden, eens een keer een, een, een bombardement verkeerd uitvalt, uh, ja, dan, uh, dan, dan zit je dus geassocieerd daarmee. Dus ik, ik denk dat dat van, van Amrou Moussa een poging is. Het is überhaupt uh, natuurlijk een beetje raar, die hele Arabische Liga, want um, er zitten nogal wat paradoxale kanten aan. Zij hebben gevraagd, waarschijnlijk onder enige gedrukt van de Amerikanen uh, en, en de Fransen en Engelsen... om zich aan te sluiten bij het verzoek om een no-fly-zone. En uh, vanwege het feit dat Gaddafi bezig was uh, zijn eigen mensen... en, en, en demonstranten in de pand te hakken. Tegelijkertijd is een van de leden van uh, de Arabische Liga... of twee, twee Bahrein en Saudi-Arabië... Uh, die uh, zijn met niks anders uh, bezig. Die zijn met niks anders bezig. Dus ja, uh, het, is, het is ook een beetje de contradicties van die hele Arabische Liga. Een dubbelzinnige en... wereld, hè, Bertus? Om het zacht uit te drukken, ja. ja. Uh, de we hebben, we hebben, we hebben Mike Mullen... die uh, hoopt vandaag op uh, minstens één Arabisch land... Uh, dat zich vanaf morgen gaat aansluiten bij de operaties. Uh, in de pers werd Qatar genoemd. Ja. Is, is dat een meevaller of een tegenvaller voor de geallieerden als maar één Arabisch land zou meedoen? Nou, de, kijk, elke Arabische aanwezigheid is uh, buitengewoon welkom. Want het moet, uh, vooral vanwege de symboliek natuurlijk. En vandaag heeft de premier van Qatar ook gezegd dat ze mee uh, zullen doen. De verwachting is dat de Arabische Emiraten... waar Frankrijk heel nauwe nou betrekkingen mee heeft, met name ook militair... dat die dat ook uh, zullen doen. Maar uh, om geen diplomatieke gevoeligheden te uh, creëren... laat me dat aan de Abu Dhabi-mensen over om dat zelf uh, aan te kondigen. Uh, maar het was natuurlijk uh, sterker geweest als ook landen als Egypte en uh, Tunesië zouden meedoen. Uh, maar uh, Egypte heeft vandaag gezegd, uh, met monden van Nabil Amari... Uh, uh, dat uh, Arabi, de, de man die daarover ging, uh, dat Egypte dat niet doet... omdat de gevaren te groot zijn voor de vele duizenden Egyptenaren... die nog in, in, in Libië zijn. En die hebben natuurlijk ook wel het nodige aan, aan hun hoofd... Uh, met eigen interne situatie. En dat geldt in nog sterkere mate voor het kleine Tunesië... wat uh, altijd... Uh, een beetje bang is voor de grote buur. Dus men neemt wat men krijgen kan. En dan is dus Abu Dhabi en, en, en Qatar zijn, zijn welkom. En men hoopt op meer, maar ik zie ze niet uh, zich uh, staan te verdringen... om ook echt militair erbij betrokken te zijn. Generaal Cousy, uh, ook, ook de Amerikaanse president heeft zijn verdediging... kennelijk niet helemaal op orde. Want de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner... een uh, republikein, eiste vandaag van de president meer uitleg... over wat, nou precies waar we het daarnet over hadden... wat de doelen precies zijn voordat er nog verdere militaire acties worden ondernomen. Uh, duidt het er inderdaad op dat, dat de Amerikanen een beetje onzeker zijn over deze operatie? Nou, ze willen gewoon niet een derde uh, oorlog waar ze in betrokken raken. Uh, uh, zoals uh, Irak en, uh, en Afghanistan. Dat is al meer dan genoeg. Ze zijn uh, echt bezig om juist daar uh, af te bouwen. En dan weer een nieuwe beginnen. Dus daar voelen ze absoluut uh, niets voor. Dus ik, en dat kan ik me ook heel goed, uh, goed voorstellen. Ze hebben zich toch een beetje op sleeptouw laten nemen door, door Frankrijk en Engeland kennelijk. Ja, op een gegeven moment was het moeilijk om nog nee te blijven zeggen. Maar de terughoudendheid is van begin af aan ook bij president Obama eh, groot geweest. Denkt u dat eigenlijk nog een Nederlandse bijdrage wordt verwacht? Want minister Rosenthal heeft gezegd wie, wie A zegt moet B zeggen. Maar verder niks meer van vernomen. Nee, dat heeft te maken met die uh, NAVO-vergaderingen vanavond. Vanavond zou, uh, zou dus het plan van de NAVO uh, uh, voorgelegd worden aan de lidstaten. En dan zou meteen uh, uitgema uitgemaakt worden uh, welke bijdrage uh, aan de verschillende landen gevraagd zal, zal worden. Dus uh, daar heeft Nederland op, uh, op gewacht. Zit u zelf te wachten op een rol van de Nederlandse krijgsmacht... of denkt u laat dit maar overwaaien? Nou, uh, in het kader van een uh, loyaal partner... Uh, maar toch ook uh, de be be bescherming van de bevolking in Libië... Uh, ja, is het heel moeilijk om te zeggen nee. En Nederland uh, kan natuurlijk uh, heel goed bijdragen. Maar? Nou, de, euh, laten we zeggen, uh, vliegtuigen zijn er volgens mij genoeg. Maar uh, waar ze altijd een tekort aan hebben, dat is uh, tankvliegtuigen in de lucht. Die dus de vliegtuigen boven Libië dus kunnen bijtanken. Nou, Nederland heeft uh, twee van die uh, tankvliegtuigen. Uh, dat zou dus een heel welkome aanvulling zijn. En uh, ja, dat is iets wat, uh, waar je ze eigenlijk ook voor hebt. Dus uh, ik denk dat dat een heel logisch uh, aanbod zou kunnen zijn. Maar, maar eerst even wachten op of de NAVO er eigenlijk uh, aan te pas komt. Nou, ik denk dat die, die, dat die kans heel, heel groot is, want uh, dat is dus uh, makkelijker als coördinatiecentrum dan dat Frankrijk het op zich zou nemen. Dus ik denk dat dat een, uh, eigenlijk een vrij logische opvolger van de Amerikanen zal zijn. Bertus, uh, ja, de hele Arabische wereld, ja, het is een cliché, maar staat echt in brand, hè? We, we worden ook weer van doden in Jemen, in Bahrein, in het nieuws was er net ook weer een nieuwe doden in, uh, in Syrië. Um, waar houdt dit op? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Ik, uh ik, ik, ik, zeg al, ik ben voortdurend bezig letterlijk achter de feiten aan te lopen. Het is bijna niet, echt niet meer bij te houden. Maar ik vind de ontwikkeling in Syrië wel buitengewoon interessant. Want ja, dat was tot nu toe een, een redelijk eiland. En het Syrische regime haastte zich om te, te verzekeren... dat de specificiteit van de Syrische toestand er wel voor zorgde... dat het allemaal hier nu ver niet zou komen. Maar als je dan vandaag hoort dat de demonstranten in, in, in, in Derra dat die daar het kantoor van de baaspartij... In brand hebben gestoken. Nou, dat is in de Syrische omstandigheden en uh, de politiestaat die Syrië is, dat is een zeer gedurfde daad. En uh, je ziet uh, dat uh, ook daar de, de angst kennelijk overwonnen wordt. En dat staat weer naast uh, andere kleine uh, demonstraties, vooralsnog in, in de zoek uh, Hamidiya in Damascus. Uh, je voelt dat het, uh, het, uh, het virus daar toch misschien ook begint uh, toe te slaan. En ja, als Syrië, als het zich dat ontwikkelt, en ja, dan is het natuurlijk wat buiten gewoon interessant, want Syrië is natuurlijk een, uh, ja, een centrale uh, land in, in de hele, laten we zeggen, anti westerse bondgenootschap. Iran, uh, Syrië, uh, Hezbollah, Libanon, de relatie met Israël. Ja, dat gaat uh, heel veel strategische consequenties hebben, als het zover zou komen. Maar ik sluit nu allemaal niks meer uit, hoor. Dus, uh, uh, je staat werkelijk ver, verbaasd uh, hoe uh, het effect in heel veel verschillende landen met heel veel verschillende problemen en ook met heel veel verschillende uh, Soliditeit van de regimes toch allemaal in één keer mogelijk blijkt te zijn. Nou, gewoon blijven schakelen de hele nacht van, ja. van de BBC naar CNN naar Sky. En trouwens, uh, u kunt als u het wilt volgen ook, ook de hele nacht het volgen op de live-blok op uh, de site nos.nl. Meneer Cousy, hoor ik straks nog even terug. En hartelijk bedankt, Bertus Hendricks. Graag gedaan. Ja. Owned and played by the great Booker White, found its way by grace into my arms. He would call it hard rock, cause the body's made of steel. On the headstock, he glued a heart shaped charm. In a brown leather case with green velvet lining, it thrilled my soul to the core. Stuck on the side with old Scotch tape Was a list of the songs he's famous for Booker's guitar's got a story to tell Of hard-earned hope and unshed tears Booker's guitar's... And it was Eric... Wip. Het heet Boekers Gitaar, want uh, hij kreeg de gitaar van de legendarische Delta Bluesman, Bukka White, cadeau. En nou ja, heeft hem meteen dit nummer op gecomponeerd. Wat zou je nog willen doen als je nog maar kort te leven had? Ik zou wel een boek willen schrijven en ook echt publiceren. Het leek een onvervulbare wens, maar dankzij de enthousiaste, volhardende en vrijwillige inzet van velen is het er toch van gekomen. Zo begint het boek Stervensdruk, geen tijd om dood te gaan van pedagoge Susanne van der Hunne. Want anderhalf jaar geleden ongeveer ging het een beetje mis, he, mevrouw van der Hunne? Nou, iets, iets langer geleden inmiddels. Het, uh... Wanneer was het? Uh, nadat ik anderhalf jaar kanker had gehad, maar hele goede prognoses ging het vier en een half jaar geleden helemaal mis. Toen had ik één tot twee jaar maximaal. En hoe lang heeft u dat nu al overleefd? Nou ja, dat, dat, dat is dus vier, vier en een half jaar geleden. Ja. Ja. Het, het boek leest als een nachtmerrie, maar dit boek over, over kanker natuurlijk al snel. Maar uh, je gaat voor een routinebezoek even langs de huisarts en je was nog van plan naar de kapper te gaan. En wat hoorde u toen? Um, ja, die kapper die had ik niet meer nodig, want die huisarts die stuurde mij door naar het ziekenhuis. En toen had ik eierst op kanker. Dus de chemokuren die hebben het werk van de kapper uh, heel spoedig gedaan. Dan kom je in de beeld van de pruiken en de... Ja, de hoedjes. Hoedjes vooral. Ja. ja, ik dacht toen, het is eenmalig en tijdelijk, dus ik ga geen pruiken aanschaffen. Die ziekte ontwikkelde zich ook nog niet gunstig, want eerst denk je dan... Nou ja, misschien valt het mee. Ja, dat zag het ook naar uit hoor, de eerste anderhalf jaar. En daarna, wat ging er toen mis? Toen uh, voelde ik een rare knikker boven mijn sleutelbeen en dat bleek uitzaaiingen te zijn. En daarna bleek bij een scan dat ik er vol mee zat. En dat het toch niet zo heel erg goed met me ging. U uh, schrijft over hoe je zo'n situatie ook mentaal moet overleven. Het dat, dat begint ergens met dat u de pauzeknop bij uzelf ontdekte. Wat was dat? Ja, dat was nog in het beginstadium. Dat was elke keer als ik wachtte op een uitslag van iets of tests... Onderzoek naar dan onderzoek. zette ik als het ware mijn leven stil om even af te wachten of ik verder ging of niet verder ging met en wat leven. Wat hielp dat? Uh, nee, dat hielp niet. Dat, dat, uh, dat was een volstrekt onbewust proces waar ik na een tijdje achterkwam dat ik dat deed. En toen dacht ik ja dit uh, zo blijf ik op pauze staan mijn leven lang. En wanneer be besloot u de pauze weer uit te draaien? Nou die heb ik uh, dat dat ging niet zo simpel. Ik moest uh, ik realiseerde mij dat ik uh, wilde stoppen dat ik ging voor kwaliteit. Twee jaar is heel kort en daar wilde ik heel zuinig op zijn. Uh, chemo-kuren droegen niet bij aan de kwaliteit. En ook niet echt aan de kwantiteit. Dus toen ben ik gestopt, een moeilijke beslissing, gestopt met die chemo En dacht, nou gaan we voor kwaliteit. En daarna bleek dat de doodsangst die zich uh, meester van mij maakte... Ja, die, die kwaliteit uh, niet toeliet. Dus ik had net zo goed weer aan de chemo's kunnen gaan hangen. Want uh, die doodsangst die perste elke de kwaliteit uit het leven. Hoe probeerde u uw leven weer op te pakken? Ja, het was niet zozeer oppakken als wel proberen in de eerste instantie die, die doodse angst te gaan overwinnen. En kijken wat voor leven er nog is. Geen andere mensen hier nog leven? Want uh, de, hoe, hoe behandelen mensen in je omgeving je? Ja, dat, dat was, dat was een, uh, een probleem apart hoor. Dat moest ik zelf ook leren. Die, die schrikken zich uh, wezenloos. En hebben geen idee wat er in mij omgaat. Maar keren ze zich van je af of niet? Um, ja, ik, ik zeg altijd het is meer vluchtgedrag... dan dat het echt um, moedwillig van je afkeren is. In de eerste instantie. Maar zodra ik uh, ja, de deur open zette... en het zelf bespreekbaar maakte... toen uh, kwamen alle mensen terug. Ze weten, niet, uh, ze weten niet wat ze mogen zeggen, kunnen zeggen, durven zeggen. Omdat ze geen clue hebben wat er in mij gebeurt, wat er in mij omgaat. En wat ging er in u om? Ja, die, die doodsangst ging in mij om. U bent op een bepaald moment, althans doet u in het boek... Uh, pagina 77 zelfs, gaat u uh, brieven aan MH schrijven. Maagereen. Ja. En uh, dan zegt u tegen Heen: ik pik het niet langer... Ja. Je mag op deze manier niet meer in mijn leven gaan. Ga mijn bed uit. Ja. Hielp dat? Ja, uiteindelijk wel. Het is, het is een, natuurlijk een personificatie van, van de dood, die uh, heel grappig lijkt vaak. En dat is ook in, in toneelstukken en literatuur, noem maar op. Maar uiteindelijk merkte ik dat ik, um, dat, dat de dood was die ik me eigenlijk door de strot gedaald gekregen en dat ik dat heb geaccepteerd... en dat we verder zo weinig over de dood praten... dat ik geen ander beeld kon hebben ook bij de dood. En die is heel angstaanjagend. Um, en toen ben ik met die woorden gaan zoeken naar... wat is dan mijn dood? Is die, is die ook zo eng? Um, is die ook zo onbespreekbaar? En is die ook zo angstaanjagend? Is uw of... beeld van magerijn veranderd... sinds u ja, een correspondentie met hem bent gaan voeren... Uh, ja. ja. Het is heel erg veranderd. Maar ik wil eigenlijk die plot niet weggeven. <laughs> ik wil eigenlijk die niet stellen het hoe boek. die begonnen is. Het ja. nee, nee. staat in het boek. En, uh, maar ja, dat, het klopt wel. Ik heb uiteindelijk vriendjes gemaakt met mijn eigen, eigen dood. En niet met die van buitenaf opgelegde... angstaanjagende grote dood. K Kun je op die manier... Nadat je al die doodsangsten uh, hebt heb doorstaan, ja, weer terugkeren naar een soort van leven. Ik be ja. u, u beschrijft zichzelf als een zeer levendig iemand die voortdurend uh, op reis was, Hongarije, Nicaragua, noem maar op. Uh, blijft er iets daarvan over? Of, nee, of is dat een, is dat een voor, vorige, vorige fase? Is dat een vorige ik? Ja. Dus, nou, het is wel dezelfde ik, maar eentje die is een. Um in een bijna on, onwaarschijnlijke snelle ontwikkelingsspurt is gegaan. Ik roep wel eens dat ik in vier jaar tijd 40 jaar uh, heb doorleefd. Ik ben hoogbejaard en dat leven leid ik ook een beetje. Hoe zit dat, is de dat dag leven eruit? Uh, dat, ja, dat ik vrij snel moe ben en zo. Dus, en ik durf niet zo ver meer te reizen, want ik ben bij mijn eigen dokter in de buurt zijn. Dat is ook iets wat oude mensen hebben. En... Uh, dus ik, ja, het is, het, is, het is wel degelijk een, een mooi leven, een gelukkig leven. Maar het lijkt niet op mijn uh, vorige leven. Wat zijn de mooie kanten van het leven dat u nu leidt? Ja, wat ik het mooiste vind is dat er heel veel waar ik me heel erg druk om heb gemaakt... en waar ik heel hard achteraan ben gerend, niet meer belangrijk is. En dat er ruimte is gekomen voor alles wat vroeger onbelangrijk was... en nu heel mooi blijkt te zijn. Uh, zoals in, ja, gewoon een, een halve dag in de tuin zitten en alleen maar naar die, uh, naar die vogels luisteren. Het boek leest als een soort pleidooi voor ja, overwinnen taboe, doorbreken taboe, praten over de dood, dan wordt het misschien draaglijk. Ja. Um, zal het die uitwerking hebben, het boek? Nou, nee, die illusie heb ik niet. Maar ik, er wordt aan alle fronten geknaagd aan het taboe rond de dood... En ik hoop dat dit een heel klein beetje eraf kan knabbelen. Ook. Stervensdruk. Geen tijd om dood te gaan. Ik dank u voor uw komst en voor het gesprek. Ik Susanne ga. van der runnen. Bedankt. Het is vijf voor twaalf. Ja, en de interventie in Libië heeft van elk deelnemend land... u hoorde het daarnet al van generaal Kouzit... het zijn heel veel deelnemende landen... ook nog eens een eigen naam gekregen. De Amerikanen hebben het over Adesidon... de Fransen over Armatan. De Britten over Alamy en de Canadezen over Mobile. Wim Klinkert van de Nederlandse Defensie Academie. Uh, Odyssey Dawn is misschien toch wel dat poëtisch. Uh, Homerus, de Odyssey, wat heeft dat te maken met Libië? Ja, ik vond het, uh, toen ik het gehoorde, ook een heel, uh, heel poëtische naam. Nu is uh, de benaming Dawn in de militaire operaties... op dit moment uh, een beetje in bij de Amerikanen. Uh, de huidige uh, terugtrekking uit Irak, die heet New Dawn. Er is ook Red Dawn geweest in Irak. En misschien geïnspireerd door het Middellandse zeegebied... zijn ze gekomen tot Odyssey Dawn. Dat zou, uh, dat, dat zou kunnen. Is het wel zo'n rake naam? Want ik heb Homerus er nog eens op nageslagen. Ze denken dat de Odyssee tien jaar duurde. Dus wie weet hoe lang ze daar zitten. <laughs> ja, als het, uh, de, als het dat een teken moet zijn, is het niet zo'n geslaagde naam. Maar de, de dageraad speelt natuurlijk wel een rol in de Odyssee... En, Odysseus zelf komt bij de Dageraad in een van de delen. Uh, tot, uh, tot actie en gaat dan bomen kappen en, uh, en schepen maken. Dus misschien uh, is het een soort begin van actie dat dat idee er ook nog achter zit. Ik weet het niet, maar het zou kunnen. Nou, de, tot zover de poëtische Amerikanen. Ja. Dan de Britten. Die noemen de operatie op hun beurt LMI. Waar slaat dat op? Ja, dat is een wat. Ik, ik ben wat verbaasd over die naam. Ik ben er niet verder gekomen dan dat, een, dat het een, een, een meisjesnaam is. Uh, dat kan. Je kunt operaties ook noemen naar, naar personen, naar namen, voornamen van, van, van, van, van mensen. Dat, dat kan. Uh, verder zit daar waarschijnlijk niet heel veel achter. Nou, de Fransen die spelen een hele grote rol uh, in de operatie. Ze hebben de hele boel een beetje op sleeptouw genomen. Die, die hebben ook een eigen naam ervoor, namelijk de operatie Armatan. Wat is dat? Ja, dat, is, dat vind ik wel weer mooi. Dat is een Sahara-wind. Dat is een, weliswaar niet in de noordkant van de Sahara, maar meer in het westen. Dus er een natuurverschijnsel, een storm. En daar zijn de Fransen mee gekomen. Ik vind het op zich wel een mooie naam. De Canadezen zijn een beetje saai, hè, Mobile. Ja, daar zit niet zo heel veel uh, poëzie in. Uh, dat, ja, de naam zegt het eigenlijk al. En ook dat is een manier om militaire operaties te beschrijven. Naar de soort operaties uh, die, die het zijn. En dan geeft dat iets aan op, op dat punt. Dat kan. Daar dat zijn wel meer voorbeelden van. Ja. Generaal Buitendienst Cousy is ook nog steeds in uh, Den Haag ja. in de studio. Um, het, het, is het eigenlijk gebruikelijk dat ieder land zijn eigen codenaam voor zijn operatie gebruikt? Ja, dat is uh, inderdaad gebruikelijk. En elk land heeft daar ook een, uh, weer een aparte cultuur in. Uh, dus dat is heel, uh, dat is zo. Uh, ik denk dat dat um, van, de, van de Engelsen uh, afkomt van El Alamein. Dat is een grote slag uit de Tweede Wereldoorlog in de, in de woestijn... Uh, in, in wat nu dan Libië is. En dat het daarvan afgeleid is. Nou, die had u nog niet ontdekt, hè, meneer Klinkert? Ja, die had ik wel ontdekt, want het is... Eerste, wat je aan denkt met wat ik, de hele Tweede Wereldoorlog, namen van Noord-Afrika komen deze dagen allemaal weer langs. Tobruk en Benghazi. Ja, dus uh, nee, El Alamein, dat ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Ik, ik voel het me af, omdat ik weet niet of ze die associatie ermee willen hebben. Het is voor de Britten wel een hele belangrijke slag, El Alamein, omdat het een keerpunt ja, in de precies. Tweede Wereldoorlog is. Dus wat dat betreft zou uh, die associatie voor de Britten wel heel prettig zijn, maar dan hebben ze het zo verbasterd om misschien dat die associatie iets, iets naar de achtergrond te brengen. Maar de, de klank is, is inderdaad verleidelijk hetzelfde. Ja. Meneer Cousin, u kent dat wereldje van binnenuit natuurlijk heel goed. Hoe gaat het nou bij het verzinnen van zo'n naam? Is er, is er een reclamebureau voor? Of, of zit er een hele hoge generaal op het Pentagon die al nee, die namen het, verzint? Nou dat, uh, ik weet dus niet hoe het in andere landen gaat. In, in Nederland is het... Uh, uh, als er dus grote oefeningen werden gepland, of operaties werden gepland... dan uh, bij de planning, die, die stafofficieren die bedachten dan uh, een naam. Of soms uh, meerdere namen waar dan uh, de bevelhebber uit koos van, van uh, nou die of die of die. Maar uh, de creativiteit kwam dus van, uh, van staf of in, in Nederland uh, althans. Heeft u zelf wel eens een naam mogen verzinnen? Nee, nee, nee. Jammer, maar dat is uh, nooit aan mij uh, gegund. Uh, meneer Klinkert, uh, ja. mijn herinnering gaat niet zo ver, ver terug. Desert Storm en Enduring Freedom. Ja, ja. Wat, wat zijn historisch gezien echt de, de mooiste, de meest sprekende namen... van nou, militaire operaties? Ja, wat, wat, wat u zegt over, uh, uh, over uh, PR-bureaus. Het is wel zo dat als het hele belangrijke operaties zijn... wel degelijk de hoogste commandant of ook de politieke leiding... zich ermee bemoeit, omdat er ook een soort wervend karakter van uit moet gaan. Het is de, ook bekend dat, dat uh, Churchill... Zich bemoeid heeft met de benaming Overlord voor Normandië. Dat moest een soort een, een, een naam zijn die aan de ene kant weer niet te veel zijn, maar aan de andere kant iets, uit, iets uitdrukte van grootheid en van, van overmacht en van afrekening. En daar kwam die uit, uiteindelijk op. Um, en dat Barbarossa, de grote operatie tegen de Sovjet-Unie door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog door Hitler bedacht om de kruistochten van de, de Duitse riddervorsten... uit de middeleeuwen tegen de slaven... om die historische uh, parallel eigenlijk terug te brengen. Dus daar zit een hele, er zitten wel dat soort gedachten achter. Net meneer meneer ja. Koesie, wat vindt u historisch gezien... de mooiste naam van de militaire operatie? Nou, daar heb ik nooit over nagedacht. Nou, dat mag u dan nu gaan doen. <laughs> ik dank u voor uw komst. En u ook van harte bedankt, Wim Klinkert van de Nederlandse Defensie Academie. Ja, gedaan. Nou, het was niet de meest uh, luchtige aflevering van Met het Oog op Morgen misschien... maar ja, dat ligt een beetje aan de situatie in de wereld op dit moment. Bedankt voor het luisteren in elk geval. Morgen zit hier Eva Jinek en straks echte Jannen. Die praat onder meer met Boris van der Ham van D66... en over Wereldknuffeldag.